NOS Nieuws van 10 uur. NOS Journaal. In Iran, in de hoofdstad Teheran, wordt vandaag na bijna vier jaar... de Britse ambassade heropend. Die sloot in 2011 nadat hij was bestormd door een menigte. Demonstranten waren boos over de aanscherping van Britse sancties tegen Iran. Twee dagen eerder was de Britse ambassadeur het land al uitgestuurd. Vanmiddag zal minister van Buitenlandse Zaken Hammond een ceremonie bijwonen. Hij is de hoogste Britse functionaris die het land bezoekt sinds 2003. In Londen gaat ook de Iraanse ambassade voor het Verenigd Koninkrijk weer open. De posten gaan weer open nu Iran vorige maand een akkoord heeft bereikt met het Westen over zijn nucleaire programma. De Amerikaan die vrijdag gewond raakte toen hij in de Tallis, een man met een kalasjnikov overmeesterde, is het ziekenhuis uit. De militair van 23 is behandeld voor steekwonden aan zijn hoofd en zijn handen. Hij verloor bijna een duim. Samen met twee vrienden overmeesterde hij de man toen hij met een kalasjnikov de wc uitkwam lopen. Die stak daarop met een mes in op zijn overmeesteraars. Spanje had andere EU-landen drie jaar geleden al gewaarschuwd voor de man met de Kalashnikov. Het is waarschijnlijk Ayoub El-Kazani, een Marokkaan van 26. De Spaanse Veiligheidsdiensten zeggen dat ze in 2012 al voor hem hebben gewaarschuwd vanwege zijn extremistische opvattingen. De man had banden met een islamitische terreurorganisatie. El-Kazani woonde in Spanje en kwam regelmatig in België. Vrijdagmiddag stapte hij in Brussel zwaar bewapend op de tallies van Amsterdam naar Parijs. Een automobilist heeft op de N34 vannacht drie koeien doodgereden. De dieren liepen bij Emma op de weg en de auto raakte ze frontaal. De koeien werden tientallen meters weggeslingerd. De bestuurder moest door de brandweer worden bevrijd. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Het weer. Het is zonnig en droog. Vanmiddag is het op veel plaatsen rond de 25 graden. In de loop van de middag wordt vanuit zuiden uit de kans op regen en onweersbuien groter. In het noorden blijft het waarschijnlijk de hele dag droog. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 We'll mm -hmm.